De Reputatie Coaching Podcast, aflevering 25. Vandaag begin ik eerst met een drietal nieuwtjes over de site en de content die ik bied. Met Guts, een van de kopstukken van Google, heeft aangekondigd... wat we de komende maanden van Google op het gebied van SEO kunnen verwachten. Een stukje uit de video gaat over reputatie en autoriteit... En afgelopen week was in het Moscone Center in San Francisco de Google I.O. 2013... ...waar ik het in de vorige podcast ook al over heb gehad. Daar heeft Google dus veel nieuws gepresenteerd waarover ik je een paar dingen wil vertellen. En op moederdag had ik zelf een teleurstellende ervaring in een restaurant. Blijf luisteren om te horen hoe het is afgelopen. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Om te beginnen heb ik een paar kleine wijzigingen doorgevoerd op de website of beter gezegd, uitbreidingen aangebracht. Als eerste, om naar de transcriptie van een bepaalde podcast te gaan... moest je eerst intypen www.reputatiecoaching.nl... slash podcast streepje en het volgnummer van de podcast. Luisteraar Bert was zo vriendelijk mij erop te wijzen dat dit niet bijste handig is. Zeker niet als ik het probeer te vertellen in de podcast... Zo kunnen mensen zich vergissen tussen het mintekentje en de underscore, dat is het liggende streepje. En als mensen mijn verwijzingen voor de eerste keer horen, kan het zijn dat ze niet weten hoe je het woord podcast schrijft. In ieder geval heb ik het nu aanzienlijk vereenvoudigd. Om problemen te voorkomen als ik naar een eerdere podcast verwijs, kun je gewoon het nummer van de podcast achter de url van de website typen. Dus als je bijvoorbeeld naar podcast 9 terug wilt, dan surf je in het vervolg dus simpelweg naar www.reputatiecoaching.nl slash 9... Inmiddels geldt dit voor alle eerdere podcasts. En ook kun je de eerdere podcasts nog gewoon blijven beluisteren via de urls die ik eerst altijd in de podcast noemde. Dat maakt het volgens mij dus wel heel eenvoudig. Dankjewel Bert voor deze tip. Zoals voor zoveel functionele uitbreidingen is er ook voor deze functionaliteit een plugin voor WordPress beschikbaar. Ik heb dus helemaal geen moeilijke trucs hoeven uit te halen om ervoor te zorgen dat zowel de nieuwe urls goed werken en de oude urls het ook nog blijven doen. De plugin die ik hiervoor heb geïnstalleerd, is de plugin met de naam Redirection. De link naar deze plugin vind je zoals altijd in de show notes, die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl/slash 25. Dus slash 2, 5. Nadat je de plugin hebt geïnstalleerd, kun je de URL, of beter gezegd, de permalink van een blogpost aanpassen met een nieuwe naam, waarna de plugin er via allerlei technische trucjes op de achtergrond voor zorgt dat alles gewoon blijft werken. Zo heb ik dus alle eerdere podcasts hernoemd en heb ik bijvoorbeeld podcast 24 veranderd in 24. Natuurlijk heb ik het eerst met één pagina geprobeerd om te zien of alles wel bleef werken. En toen alles goed bleef werken heb ik de overige permalinks aangepast. Vanaf nu ga ik de nieuwe podcasts simpelweg nummeren en hoef ik deze truc dus niet meer te gebruiken voor de podcasts die ik nog allemaal ga maken. Je kunt deze plugin dus ook gebruiken als jij de permalinks van je site gaat veranderen en je wilt voorkomen dat de content van je weblog niet meer vindbaar is omdat de URL is gewijzigd. Als je hierover nog vragen hebt, laat het me dan weten. Daarmee kom ik dan meteen op het volgende nieuwtje. Om contact met me op te nemen heb ik naast de standaard manier via een invulformulier op de website ook al vanaf het begin de reputatiecoaching Hotline op nummer 084-883-1556. Maar ik kan me voorstellen dat dit mogelijk een belemmering is... als je artikelen op de website zit te lezen of naar de podcast luistert vanaf de website. Daarvoor heb ik vanaf vandaag een nieuwe contactmogelijkheid geïntroduceerd. Je kunt dus vanaf vandaag me rechtstreeks een voicemail sturen vanaf de website. Aan de rechterkant van iedere pagina zit nu een tapje met daarop de tekst stuur voicemail. Als je daarop klikt kun je meteen vanaf je computer een voicemailbericht inspreken... En als je die verstuurt, krijg ik die automatisch als een mp3-bestand in mijn e-mail. Het is een experiment waarmee ik wil zien of mensen er zinnig gebruik van gaan maken. De service is ook nog alleen maar be oh ja, hoofdzakelijk beschikbaar in het Engels, maar dat zal voor de meeste mensen niet echt uitmaken. Wel kan ik een paar teksten gelukkig in het Nederlands invoeren. Om dit alles technisch mogelijk te maken heb ik me aangemeld bij Speakpipe. Je kunt deze dienst online vinden op www.speakpipe.com. Je kunt je er gratis aanmelden. Als je zo'n gratis account hebt, kun je 20 berichtjes van maximaal 90 seconden per maand ontvangen. Maar in het begin zal dat geen probleem zijn. Het biedt je in ieder geval de mogelijkheid om laagdrempelig hier eens mee te testen. Je activeert de functionaliteit op je website, waarna je een plugin van de site kunt downloaden. Deze plugin kun je installeren op WordPress, waarna je wat gegevens die je van Speakpipe krijgt moet invullen... en je net zoals ik een paar teksten kunt aanpassen in het Nederlands. Vanaf dat moment werkt het... En als iemand dan een bericht inspreekt, krijg jij een mailtje met daarin een link naar de voicemail. Deze kun je dus vanuit je mail afluisteren of vanaf de SpeakPipe website downloaden of beluisteren als je bent ingelogd. Deze dienst is overigens niet alleen maar beschikbaar voor WordPress, maar ook voor Blogger, Tumblr en Joomla. Daarnaast kun je op elke website eventueel HTML-code toevoegen om SpeakPipe te gebruiken. Dus ook als je een of andere webshop hebt, kun je eens gaan experimenteren met deze plugin... Laat het me weten als jij ook begint met het aannemen van voice op je site. En natuurlijk verneem ik ook graag jouw ervaringen hiermee. Van een andere luisteraar van de podcast, Arend Landman, kreeg ik de tips om de podcasts ook op YouTube aan te bieden. Arend is namelijk een specialist op het gebied van content marketing. En volgens hem stel ik zo meer mensen in staat om de podcast te kunnen vinden en ernaar te luisteren. Daarmee kom ik op het laatste nieuwtje wat ik je over de reputatiecoaching Podcast wil melden. Ik heb inmiddels podcast 1 tot en met 4 ook op YouTube geplaatst. Daar bied ik de podcast aan via een aparte playlist. Om deze te bekijken, surf je naar www.reputatiecoaching.nl podcasts, dus met een S aan het eind. Dan word je automatisch naar de playlist op YouTube geleid, waar je naar de podcasts kunt luisteren. Om ze iets op te leuken, heb ik bij iedere podcast een paar slides gestopt. De gesproken content is in ieder geval precies hetzelfde als de audioversies, en de komende tijd ga ik de overige podcasts die ik al heb gepubliceerd, ook extra op YouTube publiceren. Maar je hoeft je geen zorgen te maken als je de podcast via de website beluistert of via je smartphone. Alles blijft hetzelfde. Ik heb alleen YouTube als extra kanaal toegevoegd. Zoals je wellicht weet is Matt Kuts een van de kopstukken van Google. Hij wordt zowel geroemd en verguisd. Zo hebben mensen die zich bezighouden met illegale SEO, waarmee ze dus op illegale manieren proberen hoog in Google te scoren, een grote hekel aan hem. En zodra er een nieuwe video van hem is, lees je in de Black Hat SEO-fora binnen de kortste keren over hun grote angsten. Matt Cuts is namelijk het hoofd van het webspam-team van Google. Zijn team zorgt ervoor dat de kwaliteit van de getoonde zoekresultaten continu verbetert door spam steeds beter te detecteren. De afgelopen twee jaar heeft Google grote vooruitgang geboekt op dit gebied. Je zult zelf ook wel hebben gemerkt dat je veel minder rotzooi tegenkomt, ofwel content van mindere kwaliteit. Ik toon wel vaker video's van Matt Kutz... en nu heeft hij ook weer een heel informatieve video op zijn weblog gezet. In de video What to Expect in SEO in the Coming Months... vertelt hij namelijk wat we de komende tijd van Google kunnen verwachten. Dit is overigens de eerste keer dat Google vooraf vertelt... wat er ongeveer zit aan te komen. Daarom kan ik je van harte aanraden om de video... die ik in de transcriptie van deze podcast heb opgenomen, te bekijken. Naast dat hij een aantal belangrijke technische aspecten behandelt... waar je zeker rekening mee moet houden sprong er voor mij één ding echt uit. Dat begint op 4 minuten 40 en duurt tot 5 minuten 25. Daar vertelt Matt dat sites met een zekere mate van autoriteit op een bepaald gebied... de komende tijd mogelijk omhoog zullen gaan in de zoekresultaten op Google. Letterlijk zegt hij daar... We have also been working on a lot of ways to help regular webmasters. We are doing a better job of detecting when someone is sort of an authority in a specific space. It could be medical, it could be travel, whatever... En trying to make sure that those rank a little more highly if you are some sort of an authority or a site that according to the algorithms we think might be a little bit more appropriate for users. Let wel, hij zegt hiermee niets over Google Authorship, maar als Google Authorship op dit moment nog niet echt wordt gebruikt in het bepalen van de zoekresultaten, dan kun je op basis van deze informatie verwachten dat dit ook binnen afzienbare tijd zal komen. Reden te meer om nu toch echt jezelf aan te melden bij Google+, en Google Authorship in te stellen voor jouw site of websites. Als je dan toch hebt aangemeld voor Google+, ga dan ook even naar www.reputatiecoaching.nl slash gplus, dus g-p-l-u-s, en voeg ons toe aan je kringen. Vergeet dan ook niet om meteen een plus één te geven. Meer nieuws van Google. Nou, het was me de Google Week wel. Want zoals ik al in de introductie vertelde, vond deze week van 15 tot en met 17 mei de Google I.O. 2013 plaats. Hierin heeft Google een heleboel nieuws gepresenteerd. Zo is om te beginnen Google Plus volledig veranderd. Qua interface layout lijkt het nu een beetje op Pinterest. De berichten worden in een aantal kolommen weergegeven, terwijl video's en sommige foto's meerdere kolommen beslaan. Daarnaast zijn er nog meer dan 40 veranderingen doorgevoerd die ik hier niet allemaal wil behandelen. Een ander nieuwtje van Google gaat over Hangouts. Voor het geval je nog niet weet wat Google Hangouts is, het is een dienst van Google die vergelijkbaar is met Skype. Om te beginnen kun je met andere Google gebruikers videoconferenties. En waar je bij Skype moet betalen om met meer dan twee mensen tegelijkertijd te video vergaderen, is dit tot tien deelnemers bij Google Hangouts standaard en dus gratis mogelijk. Ook kun je Hangouts live uitzenden op internet via YouTube en worden Hangouts sessies ook automatisch bij YouTube opgenomen. Dit biedt je dus veel mogelijkheden voor het maken van je eigen video's, screencasts, etc. Want een andere feature die erg mooi is voor Google Hangouts, is die waarbij je jouw beeldscherm kunt delen. Als je dit combineert met de mogelijkheid dat een onbeperkt aantal mensen tegelijkertijd naar jouw Hangout kan kijken op internet, biedt Google hiermee een fantastische mogelijkheid om bijvoorbeeld webinars te organiseren en uit te zenden op internet. Sinds afgelopen week is Google Hangouts niet alleen meer beschikbaar voor desktop PC's, maar is er ook een Google Hangouts app voor zowel Android als iOS. Ook kun je met dezelfde app foto's delen en met andere Google gebruikers chatten. Het lijkt erop alsof Google op deze manier de concurrentie wil aangaan... met zoals Skype als WhatsApp en GoToWebinar. Ik ben benieuwd hoe in hoeverre deze partij hier hinder van gaan ondervinden. Een ander nieuwtje van Google dook deze week op in het Google Enterprise blog. Als je gebruik maakt van Gmail, Google Drive en Google Plus Fotos, dat is de vroegere Picassa. Dan weet je wellicht dat je voor Gmail zo'n 7 gigabyte aan ruimte had... en iets van 1 gigabyte voor foto's. Vervolgens had je dan ook nog eens 5 gigabyte op Google Drive. Dat, en dat was dus allemaal van elkaar gescheiden. Google heeft het samengevoegd... en de totale opslag is ook nog eens aanzienlijk vergroot. Ik denk dat ze Microsoft SkyDrive, LiveDrive, Box... en Dropbox en dergelijke voor willen blijven... want Google-gebruikers zullen binnenkort zien... dat ze opeens in totaal maar liefst... 30 gigabyte aan opslagcapaciteit hebben. Google neemt hiermee echt een grote voorsprong op de concurrenten. Wat misschien nog even goed is om te weten voor degenen die ook hun foto's via het programma Picasa uploaden naar Google Plus Foto's, is dat je foto's alleen meetellen voor je beschikbare opslagruimte als een horizontale of verticale afmeting hebben die 2048 pixels is of groter. Foto's die kleiner zijn worden dus niet meegeteld. In het programma Picasa kun je bij het uploaden ook opgeven of je de foto's wilt uploaden in webkwaliteit. Als je dat doet verkleint Google jouw foto's tot maximaal 2048 pixels horizontaal of verticaal en kost het jou dus geen opslag. In podcast 24 meldde ik al dat verwacht werd dat Google tijdens de I.O. 2013 een aantal veranderingen in Google Maps zou doorvoeren of tenminste zou aankondigen. Nou inderdaad, ze hebben een groot aantal veranderingen doorgevoerd. De nieuwste versie van Google Maps is nog niet online beschikbaar... en je moet je aanmelden als je er graag zo spoedig mogelijk gebruik van wilt maken. Natuurlijk heb ik me meteen aangemeld... dus ik hoop dat ik binnenkort een aantal eigen ervaringen met jullie kan delen. Google heeft op haar website een promotievideo van de nieuwe Google Maps gepubliceerd. Deze video heb ik in de transcriptie opgenomen. Zoals al verwacht is Maps nu echt met Google Plus geïntegreerd... en krijg je dus persoonlijke, op maat gemaakte kaarten... Als je bijvoorbeeld bepaalde bedrijven zoekt worden eerste bedrijven getoond die je al eens hebt bezocht of die je vrienden hebben bezocht of gereviewd. Ook kun je in Google Maps reviews lezen en posten. Volgens Google wordt Maps zelfs nog beter naarmate je het meer gebruikt. Met één druk op de knop krijg je meteen de routebeschrijving waarbij je kunt kiezen naar het auto, te voet, op de fiets of bij openbaar vervoer. Als je met het openbaar vervoer kiest zul je gelijk naar de vertrektijden kunnen doorklikken. Hierbij ben ik wel benieuwd of dit meteen ook in Nederland zo gaat werken. Tevens klik je vanaf Maps, zo door naar Street View, op elk gewenst punt... en kun je ook virtuele bedrijfsrondleidingen bekijken. En dat is weer mooi voor de bedrijfspanorama's... die ik sinds kort van Google mag maken en publiceren. Reviews. Ik noemde ze zojuist al in relatie tot Google Maps. Zoals je ongetwijfeld hebt gezien in de Google zoekresultaten... staan bij de lokale resultaten soms het aantal recensies. Bijvoorbeeld vier recensies... En soms staat er ook nog een score bij op een schaal van maximaal 30 punten. Nu moet je weten dat dit zo is sinds 2011. Daarvoor stonden er gewoon 0, 1, 2, 3, 4 of 5 sterretjes. Google heeft in 2011 het bedrijf Zagget overgenomen... en hun scoringsprincipe in de lokale zoekresultaten geïmplementeerd. Vanaf dat moment waren de bekende gele sterretjes verdwenen. Als je minder dan 10 recensies had als bedrijf dan werd alleen het aantal recensies getoond. En als je tien of meer recensies had, dan werd ook de Zaggert-score erbij vertoond. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen waarop je kunt zien hoe dat op dit moment er nog uitziet. Maar binnenkort gooit Google het roer weer om en komen de sterretjes weer terug. Alleen zijn het geen gele sterretjes, maar zijn het rode sterretjes. Deze sterren komen dus zowel terug in de lokale zoekresultaten als op de Google Plus lokaal vermelding van een bedrijf. Ook hiervan heb ik op de website voorbeelden opgenomen. Voor het geval je je afvraagt hoe het komt dat ik ze tevoorschijn kan toveren terwijl jij ze nog niet ziet. Ik vond ergens op internet dat je aan de URL de volgende tekst moet toevoegen om de sterretjes al zichtbaar te maken. Dat is ampersandje, dus het N-tekentje, R-F-M-T is gelijk aan S. Ik denk dat deze string een afkorting is voor Reviews Format Is Stars. Je kunt er dus zelf ook al eens mee spelen als je wilt. Alleen werkt deze toevoeging niet of nog niet op Google Maps. Mijn vrouw had via een coupon aanbieding een leuk avondje uit voor ons vieren aangeschaft. Namelijk onbeperkt sperrips en gambas eten in een restaurant op zo'n 25 minuten rijden van Apeldoorn. Om een lang verhaal kort te houden, het was een dramatische ervaring. Hoewel ik altijd erg positief ben ingesteld en ik in al mijn reviews eigenlijk wel iets positiefs weet te beschrijven... lukte dat niet naar aanleiding van dit de avondje uit. Mijn review die ik op diverse websites heb gepost, ging als volgt. Ik doe altijd mijn uiterste best positieve aspecten te vinden en te benoemen, maar in dit restaurant was dit niet mogelijk. Laat ik beginnen bij het begin. Mijn vrouw had via Groupon twee bonnen gekocht A 14 euro, dus totaal 28 euro, om zo voor vier personen onbeperkt sperrips of gamba's te eten in dit restaurant. Het leek ons dus leuk om dit op moederdag te doen, tevens als afsluiting van de vakantie van de kids. Volgens mij is Groupon een soort van marketingtool voor restaurants... en kunnen ze zo tevreden klanten kopen. Je lokt mensen voor een laag bedrag en je legt ze in de watten... waardoor ze volledig tevreden zijn en dus regelmatig terug gaan komen als vaste gast. Dit lokken ging goed, maar bij het in de watten leggen ging het goed fout. Het etablissement ziet er van binnen prima uit... al zou een plantenbak tussen tafels als decoratie en afscheiding welkom zijn. Vrijwel alles lijkt opnieuw te zijn gedecoreerd... Alleen is men vergeten van een trap met twee treden de hoekprofielen te vernieuwen of van een nieuwe sluitvaste laag te voorzien. Maar tot zover viel het dus allemaal mee. Naast de tafel waar wij mochten gaan zitten lag een grote hoeveelheid kruimels op de vloer die ook gedurende onze zit niet werd opgeruimd. Mijn vrouw en onze dochter bestelden gamba's en onze zoon en ik sperrips. Ook bestelden we salade en friets bij. De sperrips waren smakeloos en het leek erop alsof ze zo vanuit de diepvries in een frituur waren bereid of in een pan met olie. Maar gegrild leken ze niet echt en er zat echt smaak nog kraak aan. De gamba's waren in ieder geval op smaak, maar dropen van het vet. Je kon een paar druppels vet uit elk overgebleven staartje knijpen. De salade was minstens twee tot drie dagen oud. Was voorzien van een tomaat waarvan de randen wit waren omdat ze waren uitgedroogd en er zat ergens een snotje in wat naar ruiken en een klein beetje proeven ooit eens een plakje komkommen lijkt te zijn geweest. Die heb ik de ober laten ophalen en van de rekening laten halen. Ik keek logischerwijs niet echt uit naar nog zo'n ervaring. Tussen de reks door werden de volle borden niet opgeruimd en kregen we ook geen schaal of kom waar we de botten in konden droppen. Volgens mij eet je sperrips met je handen en dien je ofwel een schaaltje water met een schijfje citroen naast je bord te hebben staan of een vacuüm verpakt vochtig doekje waarmee je je handen kunt schoonmaken. Die ontbrak ook. Helaas was ik genoodzaakt met mijn vette handen twee deurgrepen vast te pakken om in het toilet mijn handen te kunnen wassen. Ondanks een aantal pepermuntballen en tandenpoelsen, blijven we allemaal de smaak van onze maaltijd in de mond houden. Al met al was dit een uiterst teleurstellende ervaring en is dit restaurant echt een afrader eerste klas. Tot zover het review. Bovendien had ik in het restaurant een medewerker ook verteld dat we niet tevreden waren. Ik werd aangenaam verrast toen ik afgelopen donderdagmiddag werd gebeld door de bedrijfsleider van het restaurant in kwestie. Hij trok volledig het boetekleed aan en vertelde dat hij hoogst verbaasd was over onze ervaringen waarvoor hij ook een aantal keren zijn excuses aanbood. Hij ging zelfs zo ver ons uit te nodigen om op kosten van het restaurant nogmaals te komen eten, zodat men kon laten zien dat het slechts een uitzondering betrof en dat de normale kwaliteit wel goed was. We mochten dan ook zelfs alle kart bestellen. Nou, ik heb inmiddels de reviews verwijderd omdat we hebben besloten binnenkort van dit aanbod gebruik te maken. Ik geef iedereen en elk bedrijf een tweede kans... en stel zich graag in de gelegenheid om mijn mening te kunnen herzien. Wat kunnen we hiervan leren? Zoals we in podcast 18 ook nog eens van G. Bauma hebben kunnen horen... is het essentieel om in de gaten te houden... wat er in de media over je wordt gezegd en geschreven. En als je dan ook nog eens meteen reageert en je excuses aanbiedt... valt de schade vaak nog te herstellen... en kun je een slechte ervaring ombuigen in een goede ervaring. Dat besefte de bedrijfsleider van dit restaurant ook... En hij heeft precies het enige gedaan wat goed was. De confrontatie opzoeken en luisteren naar het probleem. Door vervolgens aan te bieden om nogmaals een keer te komen eten... heeft hij mijn negatieve ervaring weten om te buigen tot een neutrale op dit moment... en hopelijk een positieve als wij nogmaals hebben gegeten. Want ik heb ook gezegd dat ik een fair iemand ben. Ik zeg als ik het slecht vind, maar ik laat het ook overal weten als ik een goede ervaring heb gehad. Het is jammer, want ik heb eigenlijk elke keer te veel nieuws wat ik je wil delen. Maar inmiddels kom ik toch echt aan het einde van deze podcast. Misschien moet ik gewoon minder willen vertellen. Vind jij dat ik te veel nieuws deel? Of wil je graag andere informatie? Laat het me weten. Help mij ook met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. En deel hem op Twitter, Facebook of Google+. Je kunt ook een bericht achterlaten in iTunes of op LinkedIn. Als je een vraag of een probleem hebt met betrekking tot je online reputatie... of de vindbaarheid van je website... kun je een mailtje sturen naar podcast.reputatiecoaching.nl